10 uur, Gert Kluk met het NOS-journaal. In Den Haag is een man van 24 aangehouden... die probeerde een politiecamera in brand te steken. Agenten keken live op de camera naar de poging tot brandstichting... en stuurden meteen collega's op af. Die zagen een man die voldeed aan het signalement een in huis ingaan... en hij werd aangehouden. De kamer in het Dak, Hammerskildstraat, was er tijdelijk opgehangen... in verband met de jaarwisseling. De gynaecoloog professor Arie Haspels is overleden. Haspels was onder meer de huisgynaecoloog van de Oranjes... In 1967 stond hij prinses Beatrix bij bij de bevalling van Willem-Alexander. Van 1969 tot 1991 was hij hoogleraar gynaecologie... aan de Universiteit van Utrecht, maakte hij naam als voorvechter... van de anticonceptie, vond de morning afterpil uit... en was betrokken bij de ontwikkeling van de abortuspil. Professor Haspels was 87 jaar. De internationale gezant voor Syrië, Brahimi... is pessimistisch over een oplossing voor het conflict. Als er in 2013 geen akkoord wordt gesloten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 Het weer vannacht maakt het noorden kans op regen. Morgen grijs, plaatselijk een beetje motregen. Het wordt s middags 10 graden. Oudjaarsavond vanuit het westen meer regen. Dit was het NOS Journaal. Goedenavond, u bent verbonden met Radio 1, met het marathoninterview. Vanavond met de minister van Buitenlandse Zaken, de sociaaldemocraat Frans Timmermans... in gesprek met Ellen van Dalen. We begonnen twee uur geleden, we gaan nog door tot elf uur. Ik vertel u even in vogelvlucht wat het laatste uur zoal voorbij kwam. Het begon over zijn keuze voor de sociaaldemocratie. Wat zocht de katholiek in de PvdA? Hij zocht en vond de emancipatiegedachte... De Sociaal-Democratische Volkspartij, dat is zijn gemeenschap. Hij heeft er wel een paar hoor, van die gemeenschappen. Zo hoorden we net uur daarvoor er ook al een paar voorbij komen. Maar goed, deze ook. En dat komt omdat hij overtuigd is van de noodzaak van zelfverheffing. Mensen in een positie brengen dat ze meer van hun eigen leven kunnen maken. Het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarbij voelt hij zich thuis. En dat is iets wat hij nergens anders vindt. Niet bij de SP, zoals we van hem weten. En zo kwamen we op 16 februari, het scheidingsmoment. Toen Timmermans een mail stuurde waarin hij zijn zorg uitte... dat de PvdA zijn koers kwijtraakte en te veel naar de SP opschoof. Een reactie op een interview met Spekman en Cohen. De mail lekte uit, Cohen stapte vier dagen later op. Vroeg of laat zal uitkomen wie de mail lekte, zegt hij er nu over. En bovendien, het mailtje heeft Cohen niet beschadigd. Het was gewoon het laatste zetje. Het pakte goed uit, suggereert de interviewer. Timmermans en Ploemen die de twijfel over Cohen aanzwengelden... en nu allebei een goede positie hebben? Nee, nee, hij heeft niks aangezwengeld. elk geval, dat was nooit zijn bedoeling. En dat is het laatste dat we erover horen. Dan ging het over zijn grote leermeesters en vrienden in de partij. Allebei overleden. Max van der Stoel en Maarten van Tra. De man die zowel woede als ironie binnen de politiek bracht. Allebei autonome krachten in de partij met gedrevenheid voor de internationale zaak... die kunnen zelf relativeren en die allebei... en nu hoorden we voor het eerst een lachje, een afkeer van gezag hebben. Allemaal zaken waar hij zichzelf dus ook erg goed in vinden kan. Waar hij zich helemaal niet in kan vinden is de opmerking... die partijgenoten en parlementaire journalisten over hem wel maken... dat Timmermans over lijken kan gaan om te bereiken wat hij wil... Nee, ik ben direct on-Limburgs, zegt hij. En er zit wel die plicht tot zelfverheffing in. Woekeren met je talenten. Dat wordt als grenzeloos ambitieus gezien. Zwa. Oh, pardon. En die onwerkbare relatie met Bert Koenders in een verleden, dat was gewoon een totale clash van karakters. En ze waren zo stom om anderen daarvan te laten genieten... voordat ze dat inzagen en het oplosten. Dan heeft hij nog een advies aan Nederland als het gaat om ons en Europa. Die houding van Nederland, met de vuist op tafel slaan... en die houding van dat pikken we niet meer. Die houding moeten we weer afleren. Je moet weten wanneer wel en niet die vuisten gebruiken. En die rol om dat uit te leggen, die speelt hij wel in gesprekken met Rutte. Uiteindelijk kwamen we nog op de hoeveelheid en de rol van de ambassades. Waarom maken we er niet allemaal gewoon Europese vertegenwoordigers van? Nou, dat zou niet goed zijn voor de handelsbevordering dat gaan die Duitsers of die Europeanen in het algemeen... toch echt niet voor ons doen. Een interessante gedachte voor iemand die zo pro-Europees is. We hebben nog één uur te gaan. Ellen van Dalen in gesprek met onze minister van Buitenlandse Zaken... Frans Timmermans. Gaat uw gang. Voordat we het inderdaad uitgebreid over Europa gaan hebben... wil ik even de balans opmaken. U bent hadden we al eerder gezegd... Uh, fanatiek uh, Facebook-schrijver. Uh, Zijn er al wat reacties uh, binnengekomen? Bij ja, je? Niet, niet zo heel veel, uh, moet ik zeggen. Uh, mensen zitten uh, geboeid te luisteren of luisteren niet. En sommige mensen willen graag weten of hun vraag uh, wordt uh, beantwoord. En die gaat of over het Midden-Oosten, zie ik hier. Daar komen we mijn... straks nog wel op. Ja, daar komen we nog op, uh, Midden-Oosten. En over de rol van Pakistan en de eventuele machtsoverdracht aan de Taliban in Afghanistan. Maar daar komen we misschien ook nog wel uh, op uh, te spreken. Dat waren de vragen. En de eentje die schrijft... transparantie met uitroepteken. <laughs> wat zou die daarmee bedoelen? <laughs> ik heb geen idee, maar ik vind het wel leuk gevonden. Ja. Ik heb nog een uh, mail uh, binnengekregen... die een beetje refereert aan het onderwerp van het afgelopen uur. Maar uh, ik wil hem nu toch eventjes... Uh, Um, voorleggen. Mm -hmm. Hij komt van uh, Rick Versteeg. Uh, hij zegt uh, wat uh, betreft gezag. Daar hadden we het inderdaad over. Als ik me goed herinner, zei Frans Timmans... dat hij dus moeite heeft met gezag. Nu is hij zelf de baas van buitenlandse zaken. En hoe is dat? Zijn er mensen waarmee u samenwerkt... die net als u moeite hebben met gezag? En hoe gaat u daar dan mee om? Ja. En zijn er mensen met wie u samenwerkt... die juist heel gezagsgetrouw zijn... Mm -hmm. Hoe vindt hij het om met hen samen te werken? Nou, ik vind in ieder geval, je kan geen gezag uitoefenen... als je het niet zelf kan ondergaan. Dus ik heb wel af en toe moeite met gezag. Ik accepteer het niet uh, meteen, maar ik accepteer het wel. Ik accepteer die hiërarchische verhoudingen zoals uh, ze zijn. Ik verzet me tegen als uh, degene die... Uh, uh, zeg maar, uh, gezag over mij uitoefent... dat op een manier doet waar ik het niet mee eens ben. Dan ga ik daar een discussie over aan. Dus ik vind, de eerste regel is... je kan het alleen maar uitoefenen als je het zelf ook kan ondergaan. Als je geen gezag kan ondergaan, kan je het ook niet uitoefenen. Dat is mijn eerste regel. De tweede regel is... ik ben van de school van uh, uh, generaal George Marshall... die zijn staf op een donder gaf... als hij een week lang niet tegengesproken was. Dan was er iets misgegaan. Dus ik lok het echt uit bij buitenlandse zaken. Tegenspraak. En ik merk dat het departement dat tot nu toe moeite mee heeft. Uh, men is dat niet gewend of men wil dat niet zo graag. Maar dat zal wel moeten. Want ik, ik word wantrouwend als ik niet word tegengesproken. En dan ga ik steeds scherpere standpunten innemen... tot het moment komt dat iemand zegt... nou, Frans, uh, ik weet niet of dit wel zo verstandig is. Maar dat moment komt veel te laat. Dat moet eerder. Ik moet, moet nog, nog mijn eigen tegenspraak nog iets beter organiseren. Geef eens een concreet voorbeeld van de afgelopen week... waarin u lekker knuppel in het gooide... Of oh, concreet voorbeeld. Nou ja, dat, dat gaat altijd over hele uh, specifieke onderwerpen die uh, spelen. Een positie die we moeten innemen in een onderhandeling. Of bijvoorbeeld over die ambassades. Uh, wat moeten we nou sluiten? Hoe moeten we dat oplossen? En bijvoorbeeld weleens... met Griekenland dan? om maar eventjes uh, terug te komen op Europa? Uh, Griekenland. Nou, met, met Griekenland had ik niet echt een uh, onderwerp... waarvan ik dacht, uh, dan moeten ze me echt eens een keer uh, op tegenspreken. Maar uh, als we het Geen hebben over... Geen geld meer? Uh, oh, dat soort dingen. Ja, kijk, uh, met Griekenland is, is vrij eenvoudig. Uh, je moet iedere keer de som maken... Uh, uh, kom, je begint met de vaststelling, hebben we die euro nodig? Ja, die hebben we nodig. Het is belangrijker dat we een euro hebben dan dat we hem niet hebben. Vervolgens uh, kom je tot de conclusie dat de euro nu uh, tekorten heeft. Er zitten gaten in de euro. Uh, die, die gaten moet je repareren. Nou, dat moet je nu gaan doen, daar zijn we nu mee bezig in Europa. En in de tussentijd moet er niet uh, nog grotere problemen ontstaan rond de euro. En dat is de reden waarom je Griekenland uh, door deze moeilijkheden heen moet helpen... en ze niet uh, uit de euro moet duwen op dit moment. Zo moeten, we de, zo moeten we de zaak benaderen, vind ik. En niet andersom. Ja, u heeft wel gezegd dat 2013 een heel moeilijk jaar voor Europa gaat worden. Dat denk he? ik wel, ja. Dat denk ik wel. Uh, wat gaan van... we allemaal tegenkomen? Nou, ik denk dat in heel wat veel topieren. landen... kijk, De, de, de mensen die, die het macroplaatje bekijken... die zeggen, nou, er is licht aan het einde van de tunnel. Na 2013 uh, gaat het allemaal weer wat beter. Dan krabbelen we langzaam overeind. Dat wil ik graag uh, uh, accepteren. Graag zelfs. Ik hoop dat het waar is. Maar de maatregelen die pijn gaan doen, die de bevolking in Europa pijn gaan doen... die gaan de mensen echt merken in 2013. Noem eens wat. In de zuidelijke nou, er wordt in Zuid-Europa zo gigantisch... op sociale zekerheid en onderwijs en andere onderwerpen bezuinigd. Mensen kunnen dat toch in hun familiekring... in hun eigen omgeving nog een tijdje uitzingen. Maar ik denk dat volgend jaar men het echt gaat merken. En dan heb je altijd het risico dat als men internationaal gaat zeggen... Oké, okay, het begint langzaam weer wat beter te gaan. Of het is dus licht aan het einde van de tunnel. Dat men dan zegt. Oké, okay, dan hoef ik ook niks meer te doen. Dat zou Funes zijn, dat zou echt funes zijn voor Europa en de Euro. als. Dat wat nu is ingezet zou worden afgebroken. in de verwachting dat het toch wel. Ja, want dat oplost. was. Uh, uh, ik zag het toevallig vandaag op CNN. Die hadden een lijst. wat gaat mm -hmm. 2013 ons brengen? En zij melden inderdaad. van het zal beter gaan met uh, uh, de pic landen Dus Portugal, um, Italië, Spanje. en mm -hmm. uh, Griekenland. Um, en we gaan langzamerhand weer omhoog. Dus zijn waren optimistisch. Ja, um, dat zal zo zijn vanaf 2014. Maar dat betekent wel, zij gaan er dan wel vanuit dat de hervormingen die zijn beloofd ook worden doorgevoerd. En die gaan erg veel pijn doen uh, hier en in die landen. Ook in Nederland. En... Wij zullen door die zure appel moeten heen heenbijten. Uh, uh, dat is echt de snelste weg naar herstel. Het um, extreem veel meer blijven uitgeven dan er binnenkomt... zal dat herstel alleen maar uh, moeilijker maken. Dus ik denk dat het verstandig is dat de ingezette hervormingskoers... Uh, hoe pijnlijk ook, en die wordt in 2013 heel pijnlijk... Uh, dat we die vasthouden. Dan is de vooruitzicht op structurele verbetering uh, in 2014 en verder is veel, veel beter. U had het net al over, uh, in het eerste uur over... we moeten ons focussen op Noord-Afrika... en zorgen dat die mensen het beter krijgen... zodat ze niet uh, onze kant op vluchten. Uh, als ik dit verhaal hoor, dan zie ik de uh, Grieken al komen... en de Italianen die uh, hun heil bij ons gaan zoeken in Nederland. Ja, Kijk, voor, voor een deel uh, zie je al, nu al... dat, dat, dat mensen uit Zuid-Europa, zeker met bepaalde kwalificaties... Banen innemen in de rest van Europa. Dat gebeurt op dit moment okay? al. Ja, voor, voor het deel dat, waar men uh, lacunes vult. Uh, ik weet bijvoorbeeld in, in het, uh, in het uh, Academisch Ziekenhuis in Maastricht hebben ze nu, geloof ik, 18 uh, OK-verpleegkundigen OK, uh, uit Spanje. Simpelweg omdat we ze in Nederland op dit moment in onvoldoende mate hebben. Ik heb daar geen uh, problemen mee, eerlijk gezegd. Um, uh, dus dat, dat hoort een beetje bij de interne markt uh, in uh, Europa. Maar als er ook maar enig perspectief is op verbetering in Zuid-Europa... en kennelijk zit dat perspectief er wel in, zoals u terecht vaststelt... dan zullen de mensen ook dat moeilijke jaar liever thuis uitzingen... dan dat ze aan de wandel gaan. Dat, dat zit toch wel dat in de menselijke zijn. aard. Wie er wel sceptisch zijn, uh, dat zijn de Britten. Ja. Uh, dat was nu uh, ook weer in het nieuws. Dat, uh, dat Cameron die staat onder grote druk om een referendum te houden ja. in uh, Groot-Brittannië. Uh, nou, EU-president Van Rompuy heeft dit weekend ook al gezegd... dat hij zich grote zorgen daarover uh, maakt. Geldt dat ook voor u? Ja, de Britten moeten zelf weten wat ze doen uiteraard. En, kijk, Cameron heeft natuurlijk... Zo lang de euroskepsis gevoed in zijn eigen partij. Maar dat moet u eh, toch heel hij... pijnlijk aan het hart zijn. Iemand die zo gelooft. in Ja, Europa. maar, maar de, kijk, ieder land moet dat voor zichzelf uitmaken. En ik, eh, het zou een groot verlies zijn voor Europa en zeker voor Nederland heel vervelend zijn als de Britten afstand zouden nemen van Europa. Maar uiteindelijk maken ze dat zelf uit. Maar Gaan wij vervelend? Het gaat, ons, gaat het ons ook niet heel veel geld kosten. Het gaat. Nou, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval. De afgelopen 60 jaar is toch een, een hoeksteen van het nederlands buitenlands beleid is. Balans creëren in Europa. En die balans die bestaat eruit dat je ook de Britten er zoveel mogelijk bij houdt. Dat is vanaf, vanaf 1948 eh, standaard Nederlands buitenlands beleid eh, geweest. En daarom zijn de Britten, mede daarom zijn de Britten ook lid geworden van de Europese Unie. Ook omdat wij ze daartoe aangespoord hebben en die opening hebben geboden. De Fransen hebben daar altijd vrij sceptisch tegenover gestaan. Maar Nederland vond dat heel belangrijk. Eh, dat vinden we nog steeds ontzettend belangrijk. Dus van Nederland, Nederland zal er alles aan doen om het voor de Britten. Heeft u er al iets aan gedaan? Want u heeft de afgelopen acht weken al behoorlijk wat gereisd. Nou ja, dat is wat ik ook zo. Naar wat, ik, wat ik tegen de heeft Britten zeg is twee dingen. Eén, eh, uiteraard eh, doe je dit puur uit Brits belang en niet uit Nederlands belang. Maar wees eh, ervan verzekerd dat wij ons best zullen doen om jullie erbij eh, te houden. Puur uit nationaal belang. Net zo goed als jullie ook uit nationaal belang handelen. En in de tweede plaats. Uh, weet waar je aan begint. Want ik denk dat er één misvatting heerst. Ga het vingertje omhoog. Nou, analyseer het zelf. Weet waar je aan begint. Kies. Ik, ik heb ook een, een, een, een artikel geschreven... waarvan ik hoop dat het gepubliceerd wordt in het VK. En ik zeg, uiteraard staat ieder land vrij... om te kiezen uh, welke koers je wil varen. Maar weet wel waar je voor kiest. Analyseer dat goed van tevoren. Want de misvatting in het Verenigd Koninkrijk... is volgens mij dat men denkt afstand te kunnen nemen van Europa... maar toch gewoon in de interne markt uh, te kunnen blijven. En ik ben er echt van overtuigd... dat die interne markt ja, zo zich onder de invloed van de euro... die interne markt zich steeds meer hechter in die eurozone zal ontwikkelen. En dat dus voor de Britse economie echt een behoorlijke verliespost oplevert... als ze daar afstand uh, van nemen. En ik denk dat de Britse bevolking, eh, net als de Nederlandse bevolking, uiteindelijk gewoon heel rationeel naar dit proces kijkt. En als dat betekent dat het voor de Britse economie beter is om aangesloten te blijven bij Europa, als je dat kunt aantonen, kunt laten zien, dan zullen de Britten ook weliswaar in waarschijnlijk een andere verhouding tot de Europese Unie komen te staan, maar wel heel dicht aangesloten blijven bij de Europese Unie. Dat is wel mijn hoop. U zegt rationeel. Uh, waar is die idealist Frans ja. Timmermans die zo ja, luister, hoopt uh, in, van Europa? Of bent u alleen nog maar een rationalist geworden? Nee, nee, nee. Ik ben, ik ben, nee maar kijk, uiteindelijk, ik, ik zeg het ook een beetje uh, in de hoop dat men uh, daar rationeel tegenaan wil kijken. Grote beslissingen in de politiek zijn bijna puur emotioneel. Uh, men, men, men neemt grote beslissingen in de politiek op basis van emotie, niet op basis van een... Een, een wetenschappelijke analyse van de voor- en nadelen. En hoe maar moet ik, ik dat hoop dan toch... zien ten aanzien van Europa? Maar ik hoop toch. Beslissingen... Nou ja, kijk, ik, ik, de, de grote denkfout die uh, wel eens gemaakt wordt, is dat we denken, in Nederland uh, geldt dat ook uh, regelmatig, dat we denken dat de Europese Unie eigenlijk een, een, een soort interne marktproject is. Maar de interne markt is niet meer dan een instrument in. Uh, een Europees inwordingsproces dat gebaseerd is op de gedachte... de grondgedachte van Europa is... dat we die lotsverbondenheid in moeten zetten... om te voorkomen dat we elkaar weer naar de strot vliegen. We hebben 2000 jaar... zijn we meesters geweest in het voortdurend... met de regelmaat van bijna één keer in de dertig jaar... elkaar naar de strot vliegen. We hebben nu een methode gevonden na de Tweede Wereldoorlog... die volgens mij nog steeds hartstikke goed werkt. Maar wij zijn chak erover, wij Nederlanders. Ja. We klagen erover. Maar we maken geen oorlog met andere Europeanen. En dat wilde ik graag zo houden... En daar is die Europese integratie nog steeds een hele goede methode voor. Maar welke emotionele beslissingen hebben we dit jaar genomen? U dus zegt, een belangrijke beslissingen zijn altijd emotioneel. Nou ja, kijk, in de politiek, de, de verkiezingen, uh, men kiest... Uh, waarom heeft, hebben zoveel Nederlanders op de Partij van de Arbeid en Diederik Samsom uh, gestemd? Omdat hij zo'n vrolijke boodschap had? Helemaal niet. Helemaal niet, want hij had helemaal dat geen vrolijke Dat was weer eens even boodschap. wat nieuws. Nee, wat helemaal anders? niet. Waarom hebben ze op Diederik Samson gestemd? Omdat ze het gevoel hadden, terecht gevoel... dat hij niet om de hete brei heen draaide. En dat hij ze niet uh, de zaken mooier uh, voorstelde... Uh, dan ze waren. Dat hij als enige in het lijsttrekkersdebat zei. Ja, dat Griekenland dat gaat ons meer uh, geld kosten. Dat vonden mensen helemaal geen leuke boodschap om te horen. Dat, en, geen enkele Nederlander vindt dat leuk. Is maar mensen die hadden wel. Mensen hadden, maar mensen denken op zo'n moment. Hij zegt tenminste wel. Hij heeft tenminste wel een eerlijk verhaal. Hij zegt tenminste wel hoe het zit. En dat is. Politieke keuzes gaan op basis van vertrouwen. En vertrouwen is een emotie. Die wordt natuurlijk geschraagd door ervaringen... door eh, rationele argumenten. Wordt Ook heel vaak wordt je stem achteraf gerationaliseerd. Ik heb daar gestemd vanwege dit en dat. Maar Het is mijn diepe overtuiging dat de keuze die je maakt in het stemhokje... voor een heel groot deel een emotionele keuze is. Kan ik die partij, kan ik die man vertrouwen, ja of nee? In februari is er een debat, dat heeft u georganiseerd in de Tweede Kamer, over Europa. Wat, wat wilt u eigenlijk bereiken? Nou, wat we de afgelopen jaren hebben gezien, dat is de ontwikkeling, dat de ontwikkeling in Europa zo snel gaan, dat we zeker in Nederland voortdurend roepen, nou, er gebeurt eigenlijk niks. En vervolgens moeten we zeggen, ja, er is wel wat gebeurd, dames en heren. Lopen we achter de feiten uh, aan. Dus we moeten we weer een stap zetten. hebben wat geen ik nou, visie ten wat, aanzien... wat ik nou graag zou willen, is dat we in februari of in maart, in de Kamer een debat hebben over wat moet er nou in de komende vijf, zes jaar gebeuren. He, dus niet die hele, bedoel ik ben echt niet van de school uh, Verhofstadt en uh, Koning Bendit, daar heb ik echt helemaal niks mee met allemaal van die droomideeën Federale over federaal Europa. Europa, heb ik niks mee. Maar wel, wat moet er nou in de komende vijf jaar gebeuren, he, Dus zoals ik dat straks zei, één. Die euro, is die voor Nederland belangrijk? Ja. Uh, alleen maar om het feit dat Duitsland vasthoudt aan de euro en onze economie zo verklonken is met de Duitse. Dat betekent voor ons ook nog steeds uh, beter met dan zonder euro. Oké. Okay. Werkt die euro nu goed? Nee, die werkt niet goed... want er zitten tekortkomingen, fouten in, gaten in. Die moeten we repareren. Wat is onze agenda dus in de komende jaren? Het repareren van die fouten. Waar leidt dat toe? Hoe moeten we dat organiseren? Wat betekent dat voor de rol van het parlement? Wat betekent dat voor de rol van de andere Europese instituten? Hoe gaat dat in zijn werk? Dat moet in dat document staan. En daar moeten we een discussie over hebben met de is... Tweede Kamer. Maar Europa verandert nu in zo'n pijlsnel tempo... dat dat, is dat te doen? Dat ja, ik denk dat dat te doen is. Ja, zeker is dat te doen. Ja. Van Rompuy kan het toch ook? Die zegt, zet toch ook op papier hoe hij daar tegenaan kijkt. En ik vind dat we het Nederlandse maar de regering. Hoe brak het aan een visie, wat u betreft, ik... ten aanzien van Europa bij ons? Nou, ik, ik, ik denk dat we in, in onze hang naar, uh, naar pragmatisme. Uh, eigenlijk iets te veel naar de volgende stap alleen hebben gekeken. En, en je moet nu even de tijd nemen om... He, als, je, als je op een heel moeilijk en hobbelig pad wandelt... is de neiging altijd groot om vlak voor uh, je volgende stap te kijken. Of er niet een kuil in dat pad zit. Terwijl we nu even behoefte hebben om even de blik op te richten en wat verder weg te kijken... waar leidt dit pad eigenlijk naartoe? Want ik denk dat er heel veel Nederlanders behoefte hebben... om van de politiek te horen, in de Tweede Kamer te horen... waar gaan we nou eigenlijk naartoe met dit Europa? En niet morgen en overmorgen, maar over vijf jaar. Waar staan we dan? En daar wil ik graag dat het debat over gaat. En dan moet de Nederlandse regering ook duidelijk stellingen nemen in februari. U heeft ook een boek geschreven, Gluk um, uh, af heet het... Ja. En dat gaat over, uh, met als ondertitel, uh, over uh, een uh, relaas van een Limburgse Europeaan. En daarin zegt u ook van, uh, om, hè, we moeten meer als continenten, als tussencontinenten praten. Uh, Europa moet namens de lidstaten ook de kans krijgen om namens hen te spreken. En dat is steeds dat spanningsveld, hè, dus uh, wat doet... Nederland, nou wel, en waar mag Brussel nu over beslissen? Ja. Is het nou niet ook zo'n voorbeeld waarvan je zegt van... dat moeten we eigenlijk allemaal gewoon in Brussel beslissen? Nou ja, ik, ik kijk, de hele grote keuzes die internationaal worden gemaakt... in de komende jaren, over hoe richten we de internationale verhoudingen in... wat verandert er allemaal, hoe gaan we om met het opkomend Azië... de hele energieproblematiek, de, de grote enorme problemen rond de voedselzekerheid in de wereld... die worden besproken op het hoogste niveau in de wereld. En de mensen die daar aan tafel zitten... die vertegenwoordigen uh, continenten. Uh, die hebben soms het geluk dat hun land de omgang, omvang heeft van een continent... of bijna, zoals de Amerikanen, Chinezen, de Indiërs... sommige op opzichte de Russen... Um, die positie heeft Europa niet meer. Zelfs de grootste lidstaten in Europa zijn relatief kleine spelers aan het worden. Dus de enige manier waarop onze Europese landen aan die tafel kunnen zitten... en serieus kunnen meepraten over de grote keuzes... Die bepalend zullen zijn over de richting die de wereld ingaat in de komende tijd. De enige kans die we daartoe hebben is als we als Europeanen met één stem spreken. En dat we dus ook herkenbaar voor de rest van de wereld één geluid laten horen. En zover zijn we nog lang niet. En vindt Briten, u dan ook dat de Franse Duitsers willen nog steeds hun eigen geluid voortdurend laten horen? En vindt u ook dat we dat dan moeten doen ten aanzien bijvoorbeeld van een, een Syrië of Egypte? Door wat je nu ziet is dat um, als er iets gebeurt in die landen dat. Um, Frankrijk zijn eigen minister van Buitenlandse Zaken al stuurt. Uh, weet je, we, we doen dat ja. allemaal als lidstaat. Terwijl ja. Ashton is er eigenlijk voor ons uh, ja. als buitenlandcoördinator voor aangewezen. Ja, wat, wat, wat ons kijk, de, de betrokkenheid van Europa bij die regio is uh, millennia oud. En zeker landen als Engeland en Frankrijk... die hebben al zeker drie, vierhonderd jaar geschiedenis... met een gebied als Syrië met het Midden-Oosten. Dus de, de impuls is dan steeds, en dat zie je nu ook weer... Uh, er gebeurt iets in Syrië. Uh, we moeten die ontwikkelingen voor zijn. We moeten daar een rol in spelen. Ik eerst. Want ik doe dat al zoveel honderd jaar en ik weet hoe dat moet. En dan doen de Fransen het eerst en denken de Britten: ho, kijk, die Fransen is. Wij kunnen niet achterblijven. Wij ook. Uh, en dat zie je nu, nu gebeuren. En Wat zolang, vindt u daarvan? Nou ja, zolang Europa dat niet afleert. Uh, kunnen we niet echt een rol spelen als Europeanen in die regio. die ons wel toe zou moeten komen, omdat ik vermoed. De Amerikanen zullen zich blijven concentreren op Israël... een zekere mate op Egypte en op saoedi arabië En je ziet ook in een zaak als Syrië... maar ook in andere uh, landen in die regio... hebben de Amerikanen relatief minder belangstelling. En dus heb je twee opties. Of je laat het helemaal lopen... of je probeert als Europeanen daar een rol in te spelen. Als onze lidstaten dat ieder voor zich zouden kunnen... prima... Doe het maar. Maar we, we kunnen het niet meer. Die, dat zit nee. er niet meer in. Iedereen moet bezuinigen. Iedereen... Wijst, waarom wijst u hen daar niet op? Dat, dat doe ik ook wel, hoor. Jongens, blijf nou gewoon thuis dat en doe sturen. Ik ook we wel. We hebben Ashton, dat, toch? Nee, maar dat doe ik ook wel. Dat heb ik ook een aantal keer geprobeerd. En wat hoort u dan voor reacties? Um, nou ja, je ziet, ik, ik weet niet of ik daar heel negatief over moet zijn. Het is wel frustrerend af en toe. Maar je ziet ook wel steeds vaker de neiging om eens te kijken of het Europees kan. He, we hebben in die hele discussie over de statusophoging van, van de Palestijnen in de Verenigde Naties heeft het toch twee, drie dagen, waren we bijna zover... dat Europa met één stem kon, kon spreken. Ashton maakte het toen niet af. Ik denk dat ze dat wel had moeten doen op dat moment. Dat, dat deed ze niet, om haar moverende redenen. En toen sprongen al die kikkers weer uit de kruiwagen. Uh, maar toch laat ik het positief uh, zien. Er was wel de behoefte, ook bij de Fransen en de Britten... om te kijken of we niet samen op positie uit konden komen. Laten we het eens hebben over... Uh een ander um, dossier. Rusland. Mm -hmm. U wel bekend, omdat u daar, zoals al eerder gezegd... als diplomaat, uh, ook een tijd gewerkt heeft. Ja. Um, in uh, uh, of dit voorjaar, laat ik het zo zeggen... vieren wij bilaterale uh, betrekkingen tussen Nederland en Rusland. Dat wordt groots aangepakt. Een heel feest daaromheen, uh, begrijp ik. Um, u spreekt de taal. Zal, u mm -hmm. zal dat vast wel leuk vinden dat dat uh, gaat gebeuren. Ja. Um, u heeft, uh, u heeft die taal geleerd tijdens uw diensttijd. Klopt, hè? Wa ja. Waarom bent u dat gaan leren toen? Want toen was het nog midden in de Koude Oorlog. Um, ik uh, moest mijn diensttijd uh, vervullen. En dat wilde ik zo nuttig mogelijk doen. Uh, dus ik wilde graag uh, iets leren... waar ik vervolgens in mijn uh, uh, verdere loopbaan misschien nog iets aan uh, zou hebben... En voor sommige jonge mannen betekent dat dat ze chauffeur werden... want ze wilden chauffeur worden. Nou, ik wilde graag diplomaat worden. En dan is uh, het spreken van Russisch een pre... om aangenomen te worden bij buitenlandse zaken. Nou, er was één opleiding... En u wist bij... dan ook dat u misschien wel uh, spannend werk kon gaan doen? Nou, er was één opleiding bij de, de landmacht op dat moment. Dat was de opleiding krijgsgevangene ondervragen Russisch... waardoor je een, een stoomcursus Russisch van een jaar uh, kreeg... Uh, waarvan iedereen zei dat die van grote kwaliteit uh, was... Uh, nou, Ik heb me daarvoor opgegeven, ik ben daar uh, ook geplaatst. En ik heb het voorrecht gehad om daar uh, Russisch uh, te leren. En ik heb daar heel veel plezier van gehad sindsdien. Maar moest u vervolgens krijgsgevangenen ja, oefenen? Ja, oefenen. Dat was oefenen. Dat was, wat we deden of was, geval, eer, eerst je ze... leerde Russisch. Uh, en dat was echt een hele zware opleiding. Uh, gemiddeld uh, meer dan 60 woorden per dag uit je hoofd leren. En grammatica. Iedere dag. Uh, weekenden ook, een uh, jaar lang. Discipline. Um, nou, daarnaast leerde je ondervragingstechnieken. En dat bracht je in de praktijk met, met Nederlandse, Duitse, Britse... Amerikaanse militairen in oefensituaties. Net zoals je ook uh, met tanks oefende. Ik bedoel, een leger oefent in vredestijd uh, op, het, uh, op, uh, op, op oorlog. En dat deden wij ook met... Uh, werd u ook militairen? meteen gevraagd uh, door bijvoorbeeld de uh, AIVD, de Veiligheidsdienst... Om, om bijvoorbeeld daarvoor te werken nee, toen nooit. u precies nee. sprak? Nee. Nee. nee, nee. ik heb mij aangemeld bij uh, uh, twee dingen. Ik, wilde, ik heb me aangemeld bij Buitenlandse Zaken voor het klasje. Ik heb me aangemeld bij de Europese uh, Commissie uh, om daar uh, te gaan werken. Dan wilde u eigenlijk naar dat klasje? Want u wist van. Ik internationaal blijf... werken vind ik uh, ontzettend uh, boeiend. Maar Dit u had is... ook voor een uh, hulporganisatie kunnen gaan werken. Dat is sociaal-democratisch. En bovendien heeft u dan geen last van al die onsoort mensen. Waardoor... <laughs> als tien ah, ja, jaar Ik wilde graag in de internationale diplomatie uh, werken. Of bij de Europese Commissie. Of uh, uh, liefst nog uh, bij uh, de Buitenlandse Dienst. Ik ben toen voor alle twee eh, eh, aangenomen. En heb toen gekozen voor het Nederlands ministerie van eh, Buitenlandse Zaken. Wetende dat het wel weer eens en, pittig kon worden. Ja, dat was ook heel pittig in het begin. Uh, Want u moest weer vechten en knokken van... Die, de... Ja, dat was ook heel pittig. Uh, die, die, die, die, die oudste generatie toen had echt zo'n... sommige hoor, een enkeling, niet iedereen had toen zo'n houding van... Uh, wat denkt hij wel? Uh, uh, maar dat was uh, uh, ja, verder heb ik daar uh, heel fijn werk kunnen doen. Ik heb bij de directie Integratie Europa gewerkt. Dat was mijn eerste baan. Vervolgens ben ik een hele spannende tijd naar Moskou overgeplaatst. Wat was daar toen zo spannend... Nou, alles veranderde toen. Ik ging naar de Sovjet-Unie en ik kwam terug uit Rusland, uit een ander land. Maar hoe heeft u die omwenteling meegemaakt? Kunt u een herinnering omschrijven, beschrijven? Ja, heel, van heel, concreet. Van... heel concreet. In, de, hè, in augustus 1991 pleegde uh, Yanayev met een aantal andere putschisten een koep tegen Gorbachev. Die werd toen vastgehouden uh, op de Krim in zijn vakantiehuis. Eh, nou, dat waren drie eh, dolle dagen om eh, met de bijenkorf eh, te spreken in Moskou. toen augustus eh, 91. Die drie dagen heb ik in het Witte Huis eh, voor een groot deel eh, doorgebracht. waar Jeltsin zat, die als enige echt verzet uitsprak tegen eh, die koepplegers. Eh, nou ja, dat, zoiets maak je als diplomaat, denk ik, maar één keer in je leven mee. Zo dicht op het nieuws. Die beroemde scène. Uh, met de, de tank, uh, met Jelsen op de tank. Ik was erbij. Uh, en er waren helemaal niet zoveel mensen bij. En als je er op dat moment bij zit, heb je helemaal niet in de gaten... dat je bij een icoonachtige gebeurtenis uh, aanwezig bent. Nee, totaal niet. Het was, het was, uh, het was bijna slapstick. Hij, hij, die, dat papiertje wat hij oplast, dat las hij drie keer op. Want, want mensen waren niet echt aan het luisteren. Hij wist ook niet zo goed wat hij moest doen op die tank. en Hij gaf zo'n zo hele jongen met een aziatisch uh, jonge soldaat... met een aziatisch uiterlijk die in die koepel zat... die gaf hij een hand en die jongen wist niet zo goed wat hij ermee moest. Het was eigenlijk. Hij werd ook op die tank gehezen door een paar mensen. Het was, ja, ik stond erbij. En, en, en de mensen die er omheen stonden, zoveel waren het er niet... die vroegen maar aan hem, eh, Baris Nikolaevich... wat moeten we doen? Wat? Zeg ons wat we moeten doen. Dat was de sfeer toen in Moskou. En hij heeft toen als enige... En ja, de geschiedenis zal hem daar toch dankbaar voor zijn. Hoewel we ook niet weten waar Rusland naartoe gaat nu. Maar hij heeft toen als enige gezegd, ik pik dit niet. En wat veranderde concreet voor u ten aanzien van werk? Want wat hield uw werk in, zeg maar, onder, heel kort omschrijvend, onder die Koude Oorlog? Moest u dingen inventariseren, allemaal geheime documenten? Nou, ik, ik werd naar Moskou gestuurd. Dat was een uitbreiding. Dat kwam omdat de Tweede Kamer meer geld ter beschikking had gesteld voor diplomaten in Centraal en Oost-Europa. En in Moskou zat niemand op de ambassade... die zich concentreerde op de binnenlandse politiek van de uh, Sovjet-Unie. Uh, dus mijn taak was om inzicht te krijgen... in de binnenlandse politiek uh, in uh, de Sovjet-Unie toen Moest nog. u veel met mensen spreken? Dus dat was met ontzettend veel mensen spreken. In het begin met al die mensen op die grote ambassades... die er al zaten, die heel diep in het Kremlin zaten... en in het in de, in de centraal comité van de CPSU. En ik weet niet wat allemaal... en ik probeerde al die kennis op te zeggen. Al, en dan moet je een netwerk aanleggen. De vertrouwen moet je met kweken mensen... onder... Die moet je met mensen gaan praten? Moet je met mensen thuis uitnodigen? Moet je mensen meenemen? Moest je voor ook een borrel. beetje voordoen alsof u een soort voorliefde had voor het communisme? Nee, helemaal omdat niet. Oh nee, nee, helemaal niet. Kijk, iedereen weet dat een westerse diplomaat in Moskou zelden grote voorliefde heeft voor maar het communisme. Hoe, hoe wist u dan toch dat vertrouwen te winnen? Van nou die ja, kant? Omdat, omdat, ze, omdat ze soms ook interessant vonden om van ons te horen wat er in Nederland uh, uh, leefde. En, uh, omdat ze het interessant vonden om eens bij ons thuis te komen. Dat vinden mensen vonden dat toen heel interessant. Uh, Heeft u toen dingen uh, gehoord die, die eigenlijk geheim moest houden? Nou ja, uh, heel veel van de verslagen die ik schreef, die waren geheim uh, voor, uh, voor Den Haag. Dat, dat ging toch vooral over uh, welke ontwikkelingen zie je, welke mensen stijgen, welke mensen dalen, welke onrust is er, welke. Uh, en had het is u een dit zien aankomen? Kremlin watching. Uh, nee, ja, goed, het werd wel. Je zag wel. Um, uh, in dat laatste jaar steeds, uh, steeds meer uh, toegeven... Aan, aan de conservatieve uh, krachten. Ik stelde toen een premier aan, Pavlov, die ook echt van de conservatieve krachten... en je ziet, hè, als je eenmaal gaat toegeven aan die krachten... dat je dat ook niet meer onder controle houdt. En dat zag je steeds meer gebeuren. Dat dat in augustus tot een koep zou leiden, dat heb ik niet uh, voorzien. Uh, wat ik wel... Uh, snel daarna heb geschreven, maar dat mocht niet uh, weggestuurd worden... was dat ik uh, dacht dat de Sovjet-Unie uit elkaar zou vallen. Maar dat, was toch, uh, dat was toch te radicaal uh, gedacht van mij. Dat uh, mocht niet uh, naar Den Haag gestuurd worden op dat moment. Oké, okay, nee, echt niet? Ja, nee, dat was uh, iets te radicaal gedacht op dat moment. En toen? Nou ja. ja, ik vind het leuk om er af en toe zo over te vertellen... dat ik dat toen <lacht> heb opgeschreven. <lacht> ja. Op tijd, wou u maar zeggen. Ja, de troepen vooruit. U luistert naar Radio 1 en het is uh, drie minuten over half elf. Er is niet heel erg veel tijd meer te gaan in dit marathoninterview... met onze minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans, waar u naar luistert. Ik, uh, ik, ik stel u even een paar vragen, als u het goed vindt... die bij ons bij de mail zijn binnengekomen. Iemand wil graag weten hoe u staat tegenover de toetreding van Turkije... tot de Europese Unie. En er zijn een aantal mensen die heel graag willen dat u iets zegt... over het Palestina... Is Conflict, ziet u mogelijkheden voor een eerlijke, evenwichtige oplossing van het conflict? Er is ook iemand die heel blij is dat u minister van Buitenlandse Zaken bent geworden en die daar altijd al op had gehoopt, maar die wel graag zou zien dat u iets gaat doen aan het feit dat iedereen de hele tijd maar vervuilend de hele wereld overvliegt. Zal ik uh, proberen te antwoorden op. Ja, laten we beginnen heel kort even met uh, Turkije. Kijk, ik vind, ik vind dat Turkije uh, het recht heeft om toe te treden tot de Europese Unie... mits Turkije ook voldoet aan de eisen die daarvoor gelden. Dat is een proces waar de Europese Unie en Turkije al sinds 1963 in zitten. En als Turkije inderdaad zichzelf kan transformeren in een democratisch land... Uh, met volledig respect voor de mensenrechten, met een pluriforme pers... met alles wat wij verwachten van Europese landen... Um, dan denk ik dat het voor de Europese Unie heel goed zou zijn... als Turkije zou toetreden. Of dat gaat gebeuren... Dat weten we pas over een flink aantal jaren. Het zit al heel lang jaren. eigenlijk in dezelfde positie. Uh, op dit moment zit er heel weinig vooruitgang in. Nog in Turkije, nog in uh, de discussie in Europa. En je moet ook niet uitsluiten... En de Turken denken, laat maar zitten. Nou ja, u zegt het. Je moet niet uitsluiten dat op een gegeven moment de Turken zeggen... Nou, Hoopt u dat? Wij, nee, dat hoop ik niet. Uh, want ik weet niet of dat voor Europa uh, goed is. Dat zullen we tegen die tijd uh, moeten bekijken. Maar je kan niet uitsluiten dat Turkije op een gegeven moment zegt... Uh, dank u, maar nee, dank u, we hebben voldoende aan onszelf op dit moment... want jullie ja, willen ons er wacht, toch niet bij we hebben. We kunnen wachten en wachten, maar uh, als u echt het belang inziet... van hun uh, aanwezigheid, en volgens mij is dat er wel... als brug tussen Oost en West... dan kunt u daar toch ook eventjes een tandje voorbij zetten? Ja, maar de, de Europese Unie is geen uh, vrijblijvend samenwerkingsverband. Uh, we hebben toch met, met, met name Roemenië en Bulgarije, ook de pijnlijke ervaring... dat als je niet heel voorzichtig bent met de stand van de rechtsstaat... dat je uh, meer problemen in huis haalt dan dat je zou willen. En dat je het ook voor die landen veel moeilijker maakt... om de aansluiting te vinden. De, de hervormingsdruk wordt minder als ze eenmaal lid zijn. Uh, dus die, die pijnlijke ervaring moeten we niet vergeten. En dus... Uh, ik zou het voor Europa heel goed vinden als Turkije lid zou worden van de Europese Unie. Maar ik zou nooit willen marchanderen met de voorwaarden die daarvoor gelden. Hoe belangrijk Turkije ook strategisch is in de regio. Dus we moeten wel heel strikt vasthouden aan de voorwaarden. Want anders, zeker met zo'n groot land, is de kans op schade voor de Europese Unie als geheel veel te groot. Over die andere vraag, onder meer ja. Israël-Palestina... wil ik het uh, ietsje later hebben. Want ik wil nog heel eventjes met u terug naar, uh, naar Rusland. Naar mm -hmm. uh, eigenlijk deze tijd. Ja. Naar Poetin. In dat boek waar ik uh, net naar refereerde, Kluikauf... het relaas van een Limburgse uh, Europeaan... schrijft hij ook uh, uitgebreid over Poetin. En u, u, zegt, u schrijft onder meer van... het is een illusie te denken dat Poetin aan alle touwtjes trekt. Hij is inmiddels net zo afhankelijk van de krachten om hen heen... als zijn voorganger... En dan heeft u het volgens mij over zien. Mm -hmm. uh, hierin schuilt waarschijnlijk ook de verklaring van de politieke onrust... die in Rusland altijd en net onder de oppervlakte voelbaar blijft. Poetin, gas- en oliebaronnen en veiligheidsdiensten... alle zijn van elkaar afhankelijk. Een mogelijk verdwijnen van Poetin is voldoende om het evenwicht te verstoren... en het hele bouwwerk zal instorten. En hoe dat dan in stand te houden? Door Poetin en de zijnen aan de macht te houden... linksom dan wel rechtsom... Is dat nou uw mening? Nee, ik probeer te beschrijven hoe het werkt in, uh, in, in, in Rusland. Mm -hmm. ik, het is niet, zeker niet mijn mening. Ik hoop dat Rusland zich ontwikkelt in pluriforme richting, in democratische richting. Uh, ik hoop dat Rusland uh, een, een echte volwaardige democratie wordt. Maar ik dat probeer... ziet er niet naar uit. Hè? Ik, dat ik bedoel, ziet er op dit moment, op dit moment ziet dat er niet naar uit. Uh, de druk op de oppositie is enorm. We hebben enorm. dit voorjaar die ruil gehad met die feministische oppositie. Ja, en, en we hebben nog wel meer rellen met de, de, de, de zaak Magnitsky. Waar de Russen met de Amerikanen in een geweldige clinch zitten. En waar ze dus niet zijn overgegaan tot het vervolgen van mensen. Die toch ernstig, onder ernstige verdenking stonden. dat ze een hand hebben gehad in de dood van deze ja, eh, hij advocaat. In de cel, ja, um, uh, Ik maak me er ook zorgen Wa wat over. Wat gaat Nederland er eigenlijk aan doen? Nou, bijvoorbeeld ze we erop. Gevoel. Ik bedoel, het is, het is, uh, het is uh, helder dat je. Uh, kijk, waar de Russen op, op, op hopen is dat de Europese Unie verdeeld blijft. Want dan kunnen ze het ene land tegen het andere land uitspelen. Ze altijd één land kritischer, dan de rest. Nou, die, dat land pakken ze dan aan... en dan halen ze de banden aan met een land wat minder kritisch is... en dat heeft de neiging om er nog minder kritisch te worden. Dus Ruslandbeleid, dat heb ik ook al tegen mijn collega's een aantal keren gezegd... Ruslandbeleid heeft echt alleen maar zin wat als we het samen collega's? doen. Mijn collega's? Uh, EU-ministers van Buitenlandse ja, ja, Zaken. Ja. Uh, we hebben laatst een hele discussie gehad over Rusland. Waar ik ook gezegd heb, ja, we kunnen hier allemaal eindeloos analyseren hoe Rusland in elkaar zit en hoe het moet. Maar als wij verdeeld blijven over hoe we het aan moeten pakken, is er één lachende derde. En dat is Poetin, want die weet dat hij van ons geen last zal hebben. Want hij ja, kan de een tegen de, de ander uitspelen. Uh, want wordt EU alleen maar afhankelijker van Rusland. Uh, ja, Maar, dat, maar, maar, dat, maar dat, dat heb ik in mijn boek ook proberen op te schrijven. Ik denk dat inmiddels Rusland minstens zo niet meer afhankelijk van ons is dan andersom. Alleen we gebruiken dat niet. Hoe Kijk, je dat? Een olieleverancier, je? een olie- en gasleverancier is vanwege de natuur, zeker vanwege de aard van gasleveranties, echt zeer afhankelijk van zijn klant. Want dat gas, dat moet echt door pijpleidingen en die lopen echt vooral één kant op. Um, dus ik vind dat de Europese Unie veel meer een beleid zou moeten ontwikkelen waarbij we ook die afhankelijkheid die Rusland van ons heeft, gezamenlijk gebruiken. Maar tot nu toe zegt uh, Rusland met die bijpleidingen van Europa... wil dat ze opengaan. En Rusland zegt uh, amma hoela en er gebeurt ondertussen niks. Nou, uh, nogmaals, uh, de hele... Kijk, dat er onrust is in Rusland... heeft ook te maken met het feit dat ze zich niet helemaal stevig voelen. Uh, het is nog steeds zo in Rusland... als er een paar mensen de straat op gaan om te protesteren... wordt het Kremlin nerveus. Uh, en dat betekent dus ook dat men... In Moskou, hè, want het beeld buiten Moskou is toch echt anders. In Moskou, bang is voor, uh, uh, voor de oppositie. Dat, dat, dat zie je uh, gebeuren. Uh, ik vind dat de Europese Unie veel meer een gezamenlijk beleid zou moeten hebben waarin we uh, de democratisering, de rechtsstaat, dat soort onderwerpen veel harder tot onderwerp van discussie maken. Okay. Het is wel weer gebeurd recent op 21 december in een gesprek de EU-Rusland-top. Maar de EU doet daar ook niet op. Het juiste niveau aan mee. We sturen toch. We laten wat wat toch... kan Nederland doen en wat kan u persoonlijk ja, doen als we ook kijken naar kijk zo'n Rusland-Ruslandjaar? In dat doel... Ruslandjaar zal ik die onderwerpen ook heel helder met de Russen aan de orde zijn. Moet Mijn ervaring is, nou gewoon letterlijk aankaarten. Kijk, de, en zo de, Russen, het niet Russen en, hebben Russen hebben geen enkel respect voor mensen die in de vorm hard zijn en in de inhoud het laten lopen daar hebben ze grote minachting voor. En heel veel, heel veel van de discussie die ik in Europa zie, zie, is juist dat. En we roepen wel wat, maar we doen niks. En wat ik wil doen, is de vorm hoffelijk blijven... want dat wordt door de Russen zeer gewaardeerd, maar in die inhoud gewoon heel duidelijk en hard zijn. Wat ik vind van zaken als met name de rechten van uh, LGBT... van, van uh, lesbiennes, uh, uh, homo's uh, en uh, transseksuelen in, en biseksuelen in, in Rusland. Dat gaat ontzettend slecht. En dat blijft een onderwerp waar ze het niet leuk vinden dat je het aankaart. Maar ik zal het altijd blijven aankaarten. En de positie? De positie van de oppositie, ik zal het blijven aankaarten. De positie van de rechtsstaat, ik maar zal het blijven aankaarten. Dat, dat, alleen, dat ik zeg erbij, ik kan dat aankaarten als Nederland alleen... Kunnen we daar geen doorbraak in bereiken? Dat zullen we alleen doen als we als Europeanen hier een heldere gezamenlijke leiding kiezen. Ja, he, heeft u überhaupt in uw agenda een afspraak staan met Poetin naar aanleiding Niet van Niet met, met Poetin, wel met mijn uh, uh, collega Lavrov uh, uh, eind februari, zeg ik even uit mijn blote hoofd. Ja. ja, en wat moet ik me daarbij voorstellen? Dan komt dit op tafel. Dan komen al die onderwerpen in onze bilaterale betrekkingen op tafel. En uh, ik heb geen behoefte aan feest met mijn collega Lavrov, wel behoefte aan een goed gesprek met hem. Want dan uh, krijgen kijk, we het dat feest... spanningsveld van uh, nee, maar kijk, handel en de dominee. Uh, er zijn verschillende dingen uh, aan de orde. In de uh, relatie met de Russische uh, regering... zijn dit zaken die ik heel helder aan de orde moet stellen. Tegelijkertijd hebben we ook hele uitgebreide culturele relaties met uh, Rusland. We zullen in dat jaar ook gebruiken om... Uh, uitwisselingen te hebben met de hermitage... om, onze, om het, uh, het KCO... Uh, mooi optreden te laten verzorgen... in, uh, in Rusland. Het, het, het Concertgebouw Om uh, andere culturele uitwisselingen... te laten plaatsvinden. Ook Ik geloof dat uh, het uh, Nederlands Danstheater... die kant op gaat, Sint-Petersburg. -Sint dat is ontzettend belangrijk voor de relatie tussen twee landen. Om te laten zien wat wij hebben. Om hier te laten zien wat Rusland heeft. Daarnaast zijn er ook... Ruime mogelijkheden voor economische samenwerking. En nogmaals, uh, die economische samenwerking werkt twee kanten op. Uh, naarmate je ze inbindt in onze economie... zijn zij ook steeds meer afhankelijk uh, uh, van ons. Maar denkt u nou ons. werkelijk dat zij zullen gaan luisteren naar u... als u zegt van uh, kom op, je moet iets doen? Uh... Zij zullen het niet leuk vinden. Uh, maar dit zijn onderwerpen die we aan de orde moeten stellen. En dat zal ik ook zeker doen. Maar ik zeg u voor de vierde of vijfde keer... het heeft pas echt effect als we dat als Europeanen... Ja, als u... eensgezind en met z'n allen doen. Dus het Want als, gaat Nederland hoe dan het alleen, door? als Nederland het alleen doet... kunnen ze ons makkelijk negeren... Uh, als andere Europese landen het niet doen. En heeft u daarin ook al een soort... wat ik net al noemde, dat spanning tussen handel... en uh, handelsman en dominee... Uh, in dit geval is de sociaaldemocraat toch de ja, dominee? Ja, nou, het is heel grappig. Heel grappig is dat in de begrotingsbehandeling 1973, de eerste van Max van der Stoel... het ook precies ging over het spanningsveld tussen uh, koopman en dominee. Dat, dat is toch eigenlijk, en eigenlijk was dat al... He, Pieter de Lacour heeft in de 17e eeuw een prachtig uh, boek uh, geschreven... over het belang van Nederland. He, het Interest van Holland heet het letterlijk. En ook daar al kwam een spanning tussen koopman en dominee Maar wat aan bent de orde. u liever? We zijn het alle twee en dat kunnen we niet uit elkaar halen. Maar u kan zelf, het niet stemmen. Het, het it, it, it zou... Een getuige van, van naïviteit als ik uh, die twee dingen uit elkaar zou vlechten. Want uh, uh, voor het Nederlands belang zijn beide even belangrijk. En je kunt niet net doen: je kunt niet alleen maar koopman zijn, je kunt ook niet alleen maar dominee zijn. Het zal altijd een combinatie van de twee zijn. Een ander dossier, Afghanistan. Januari is daar een, een debat over in de Tweede Kamer. En de vraag is dan uh, zo onherroepelijk gesteld worden... van wanneer vertrekken we nou het kundus? Officieel staat dat op 2014. Uh, maar daar is misschien wel iets aan te doen... omdat de Duitsers, die ons beschermen, al eerder vertrekken. Ook dat moet nog uh, definitief worden besproken. Maar hoe ziet u dat voor zich? Stel, de Duitsers zeggen ook van... wij gaan uh, dit jaar, en dan heb ik het over 2013, weg. Nou kijk, dit zijn scenario's die ik in het kabinet moet bespreken... en die ik vervolgens met de Tweede Kamer moet bespreken. En ik zou dat hele proces enorm belasten... als ik die scenario's met u uh, al zou doornemen... en daar een voorkeur voor uh, zou uitspreken. Maar, maar één ding is duidelijk. Eén ding is duidelijk. Er zullen daar geen uh, Nederlandse uh, militairen, politiemensen, anderen aanwezig zijn zonder adequate bescherming. Dat is duidelijk. Dus dat is mijn uh, uitgangspunt uh, op basis waarvan we de scenario's uh, gaan uh, ontwikkelen. En welke scenario's er dan uitkomen, hoe we dat gaan oplossen, dat zien we dan in januari wel. Uh, maar dit is uh, het startpunt voor iedere discussie. Wij zitten daar nog steeds om die politiemensen op, de, op te leiden. Uh, een deel van die opleiding is, uh, is gestopt. Naar aanleiding ja. ook omdat uh, het bleek dat er officieren... toch uh, werkten voor de Taliban. Iets wat u als Tweede Kamerlid al voor had gewaarschuwd. Nou, van, Natuurlijk doen nou, we dat. Even, even heel precies zijn. Het uh, uh, bleek dat, dat het systeem wat met de Tweede Kamer... was, een meerderheid in de Tweede Kamer was afgesproken. Namelijk het agentvolgsysteem dat we precies konden zien... Uh, waar de opgeleide agenten terechtkwamen in uh, Kunduz... dat dat systeem niet werkte. Dat bleek dat een aantal agenten uh, uh, niet meer in Kunduz was... en ook niet getraceerd kon worden, maar men wel was. En omdat de afspraak stond met de Tweede Kamer... dat uh, iedere agent traceerbaar moest zijn... is toen gestopt met de opleiding. Dat is de achtergrond. Niet omdat ze bij de Taliban terechtkwamen. Dat weten we gewoon niet. Is uh, dat onderzocht? Dat is toch niet zo daar vreselijk da, moeilijk achterhalen? Daar, nou ja... Het blijkt heel moeilijk te zijn om dat precies te achterhalen. Maar ja, dat heeft ook te maken met de omstandigheden waarin. moet Maar dit had men, u als uh, Kamerlid al voorspeld. Uh, kijk, uh, ik heb uh, als, als uh, uh, dienaar van de Kroon in deze rol <laughs> uh, te maken met een coalitieakkoord. Waar ik ook voor getekend heb dat wij de afspraken met de Tweede Kamer, zoals ze met de Tweede Kamer gemaakt zijn. lokstokken bij ons, alle afspraken die gemaakt zijn met de Tweede Kamer voor onze rekening. Uh, uh, nemen. En uh, zoals uh, uh, Harry van Bommel ook in de Kamer deed... kunt u mij uh, met afwijkende standpunten die ik had als Kamerlid uh, inderdaad uh, confronteren. Maar als dienaar van de Kroon heb ik uh, uh, het regeerakkoord uh, uit te voeren. En dat uh, behelst gewoon het afmaken van de missie in Koennoes op basis... Van de afspraken die gemaakt zijn met de Tweede Kamer. En daar zal ik mij netjes aan En dat houden. kan dus eventueel eerder. Overweegt u. Want u heeft al eens aangegeven dat u uh, focus wil leggen ook op vrouwenrechten. Mm -hmm. uh, nou is uh, al uit een rapport gebleken van de v Verenigde Naties dat die uh, alleen nog maar heftiger geschonden worden. Sterker nog, onze politiemensen verkrachten vrouwen daar. Zo werd uh, deze maand uh, duidelijk. Uh, is het niet een optie dat wij gewoon uh, de NAVO... Uh, weet je, dat we daar weggaan en onze militairen weg en dat we het geld wat we geven aan dit land... gewoon weer doen via de hulporganisaties? Er zijn allerlei opties mogelijk. Uh, staat, waar u, ik... staat deze op uw nu, lijst? Ja? Waar ik nu mee te maken heb, is dat we een afspraak hebben... in de coalitie uh, met de Tweede Kamer over deze missie... waar we nu... Uh, over praten zijn de scenario's die ontstaan... op het moment dat Duitsland andere beslissingen neemt over koenders. Uh, daar gaan wij met de eerst in het kabinet... en vervolgens met de Kamer over in discussie. Vervolgens gaan we kijken wat er verder nog na 2014... als de NAVO-missie tot een einde komt, zou moeten gebeuren. Maar dat is echt vooruitlopen op zaken die nog veel later komen. Het is en blijft een, uh, een gevoelig uh, issue. Hè? Het Afrikaans, lijkt me wel. Stom, lijkt me nee, wel. Het lijkt wel. De, de hele basis van deze missie, die, die, die is op, op 11 september uh, 2001... Maar er uh, komt zoveel emotie bij kijken, iedere ja, keer ook. Ja, komt er ook. veel emotie bij kijken. Dat Terwijl zijn het zaken zo ver van leven ligt, en dit dood. land. Het zijn zaken van leven en dood. En, en wij sturen er mensen naartoe uh, die risico lopen, uh, van lijf en leden... die uh, forse risico's lopen, omwille van een beter... Afghanistan omwille van meer internationale veiligheid. En dat kan je niet voorzichtig uh, genoeg doen. Dat, we, we sturen mensen naar een situatie... waar ik alleen maar uh, verantwoordelijkheid voor kan nemen... als ik weet dat we het maximale doen om de risico's zo klein mogelijk te houden... en de effectiviteit van wat ze doen zo groot mogelijk te maken. Veel emotie brengt ook... Uh, uh... Het uh, onderwerp Israël teweeg, dat ja, bleek ook wel, wel. We, ja. de afgelopen... U uh, bent nog maar acht weken bezig, maar dat ja. uh, heeft toch uh, alweer, denk ik... Uh, ik weet niet of u een slaaploze nacht heeft gehad, maar misschien uh, in dit geval... Het ging, uh, de aanleiding was in dit geval dat... Uh, uh, uh, U tegenstemde uh, ten aanzien van de staatsophoging van de Palestijn... in de Verenigde Naties. Nee, uh, nee we hebben ons onthouden van stemmen. Onthouden, ja. Samen ah, met twaalf andere Europese meer. landen, waaronder Duitsland. Uh, uh, en het was voor mij maar ontzettend belangrijk. Maar iedereen was verbaasd. Want van de mens, Frans. Sturmmans, dat Ik vond die verbazing totaal gespeeld. Totaal gespeeld. Er is een meerderheid in de Tweede Kamer die eigenlijk het liefst gewoon nee had gezegd. Die meerderheid is er in de Tweede Kamer. En, uh... u, ze zeiden, en daar wil ik verder niet te diep op, op ingaan, want die discussie hebben we al gehad, van dat, mm -hmm. dat bekend was. Dat u als Kamerlid uh, altijd voor uh, in ieder geval een betere positie van de Palestijnen was. U ja, zou dat ook wel hebben, maar zeker. dan in een ander opzicht. Zeker. Maar ik vond, ik vond inhoudelijk dit niet het juiste moment om, om dit te doen. Uh, ik vraag me ook af. Uh, hoe de Palestijnen daar nu over denken en zeker over een paar weken over denken. Uh, um, als je ziet naar de uh, forse reactie, helaas uh, ook onaanvaardbare reactie... die vanuit Israël is gekomen uh, sindsdien. Hè. Dus met name het, het, het, het, het, het snel uitbreiden van nederzettingen... Wat, wat echt bijna dodelijk zou kunnen zijn voor het vredesproces als ze het doen. Zeker in het E1-gebied. Dus dat is tussen Oost en West-Jeruzalem uh, in uh, wat eigenlijk... Uh, uh, als ze dat uitvoeren echt een doodsteek zou kunnen zijn voor uh, de twee staten oplossing uh, wat, wat heeft het nou de Palestijnen eigenlijk opgeleverd, die stap op dit moment, zo vlak voor de Israëlische verkiezingen? Ik weet het niet. Het gaat maar goed, een, daar gaan ze zelf maar over. Ik vond, ik vond het verstandiger om op dit moment ons te onthouden. Uh, van heeft stemming inhoudelijk. Een, een, Verder wil ik het nog wel. Even, niet ja? onbelangrijk, ja? <laughs> als ik het standpunt had ingenomen, we moeten uh, voorstemmen, dan zou ik gecorrigeerd zijn door meerderheid in de Tweede Kamer die mij gedwongen zou hebben om tegen te stemmen. Want dat is hoe de verhoudingen in het Nederlandse maar parlement of het, nou of, of het nou tegen is of neutraal... Um... Ja, dat is een wezenlijk verschil. Want een half jaar eerder uh, vond er een gelijksoortige uh, uh, stemming plaats. Toen was de Europese Unie nog 999... Uh, verdeeld, waarbij er negen landen waren, waaronder Nederland, die nee hebben gestemd. Deze keer was er nog maar één land dat nee heeft gestemd, dat is Tsjechië. De rest van de landen, mede op Nederlands initiatief, die eerder nee hebben gestemd, hebben zich verenigd op een onthouding uh, van stemming. En de, we balans, zijn er... de balans is nu in ieder geval een, een beetje zoek, wat u ook zegt, met uh, hoe Israël heeft gereageerd naar de, ja. naar de hand en ook de uitbreiding van de nederzettingen. We krijgen de verkiezingen. Zou het een, een, een gebaar zijn, al is het maar klein, om bijvoorbeeld te zeggen van oké, okay, wij Nederland importeren nog steeds uh, goederen uit die nederzettingen. En als signaal naar de Palestijnen. gaan we dat nou eens een keertje gewoon verbieden. Nou, wat de Palestijnen. ik heb sindsdien ook nog met uh, president Abbas uh, uh, gesproken. Uh, wat de Palestijnen willen is dat aan wij onze. Uh, aan de telefoon. Uh, wat de Palestijnen willen is dat wij onze energie richten. op het voorkomen dat de Israëliërs. Uh, die nederzettingen gaan uitbreiden. Uh, met name in E1-gebied. Dat gebied tussen Oost- en West-Jeruzalem. En op andere nederzettingen. Als Abbas zegt want dat dat zijn grootste zorg is. dan vind ik ook dat ik me daarop uh, moet uh, uh, concentreren. Verder uh, is uh, wat betreft de uh, uh, landbouwproducten. met name uit. Uh, uh, nederzettingen uh, heb ik ook gepleit, heb ik ook in mijn nota over het Midden-Oosten gezet... voor het certificeren daarvan. Er moet gewoon op etiketten komen te staan dat dit uh, producten zijn uit nederzettingen. dan kan de Nederlandse consument zelf bepalen of, of uh, de Nederlandse consument dat wil kopen. Gaat of dat ervan komen? Uh, ik denk dat dat ervan uh, gaat komen. Er zijn steeds meer bedrijven die dat uh, zeg maar als zelfregulering ook wel willen doen. Ik heb op verzoek van de Kamer, laat ik nu verder onderzoeken... hoe we dit uh, verder vorm uh, zouden uh, kunnen geven... Ik denk dat het ervan zal komen. Belangrijk is dat we dit in Europees verband doen. We hebben immers een interne markt en het heeft geen zin als we dat op Nederlandse op de spullen die direct in de, op de Nederlandse markt terechtkomen, alleen maar doen. En vervolgens via andere Europese landen die spullen toch weer gewoon binnenkomen zonder duidelijke aanduiding van waar het vandaan komt. Dus ik wil me daar wel in Europees verband voor inzetten, dat duidelijk op het etiket komt te staan, dit komt uit een illegale nederzetting. Het hele Israël-verhaal zorgde voor enorm veel commotie ja. uh, op, bij u op uw Facebook. U, ja. u heeft daardoor ook eerst uw uh, pagina ook gesloten. En ook nu weer zag ik vanmorgen dat u aangaf van... ik ben hier vanavond bij de VPRO. En dat mensen zeggen van, sorry, ik ga niet luisteren... want u maakt uw beloftes niet waar... En uh... als ja, ik dan vraag welke belofte, komt er niks. Ja, hè? ik verbaasde is, is, me er uh... dus zo over dat u met die meneer in discussie ging. Ja, ik dacht, Facebook. laat hem lekker lullen. Ja, maar dat, dat is. Ja, maar dan, dan moet je. Als je, als je uh, bedoel, ik kan, helaas heb ik gewoon niet de tijd om met iedereen voortdurend in discussie uh, te gaan. Maar ik vind als je op sociale media uh, bent, dan moet je ook af en toe die discussie. Als je er tijd voor hebt, en dat kan nu even, moet je ook die discussie niet uit de weg gaan. Dan moet je. Uh, sociale media is niet alleen maar zenden, is ook. Discussie aangaan, anders moet je niet op sociale media. Zitten. Maar zeker op die, over dit onderwerp, is dat nou de perfecte plek? Dan nee, Facebook dat, dat om blijft, dat blijft te een praten? heel pijnlijk onderwerp. Ik, ik, uh, ik, ik begrijp, net zo min als ik begrijp dat sommige Nederlanders zich volledig met het meest radicale Israëlische standpunt uh, identificeren, begrijp ik ook niet dat sommige andere Nederlanders, met de uh, Marokkaanse gemeenschap zitten een aantal van die mensen ook, die zich totaal met het meest uiterste Palestijnse uh, standpunt identificeren. Het gaat niet over. Over ons. Het gaat wel, het is wel een belangrijk conflict dat we moeten helpen tot een oplossing te brengen. En het kan ook, dat denk ik wel. Frans Timmermans, drie uur lang was u uh, bij mij te gast. Uh, ik heb, uh, u bent acht uh, weken onze minister van Buitenlandse Zaken. U groeide op tussen de mijnen uh, waar uw opa 40 jaar in afdaalde en tussen de codes en geld verdiende. U wilde meer, leerde zeven talen en trok de wereld rond. U heeft hoge ambities, idealen. Ik hoorde het net al, tenslotte Israël. Uh, ik wil u danken voor dit gesprek. Het was een groot plezier, dank u wel. En grote beslissingen in de politiek zijn emotioneel, vergeet dat nooit. Neem die gedachten mee van Frans Timmermans. En als u al zijn gedachten nog eens wil horen, ga naar de site vpro.nl en dan naar afspelen. Daar kunt u zich abonneer, abonneren op de podcast van het Marathon Interview. U kunt het zelfs ook gewoon nog bestellen bij onze publieksservice door 1750 over te maken. Dat zoekt u verder maar op op de site. Dank aan Ellen van Dalen en dank voor het luisteren en dank voor al uw reacties. Dit was het laatste Marathon Interview van 2012. Het is voor de kiezer onduidelijk geworden waar het CDA voor stond. De Christen Democraten in Nederland en Vlaanderen verliezen keer op keer de verkiezingen. En wat nog veel erger is.